Beste luisteraars van Boekenkast, ik heb de eer en het genoegen vandaag te kunnen praten met Mark van den Wijngaard, emeritus hoogleraar, onder meer verbonden geweest aan de Universiteit van Brussel, de KUB. Maar vooral bekend als schrijver van heel veel boeken over het Belgisch Koningshuis, wat hem natuurlijk het epiteton Royalty Watcher oplevert: iemand die het Koningshuis van binnen en van buiten Kent. Professor, misschien een eerste evidente vraag, want we gaan het hebben over uw boek België en zijn koningen, van macht naar invloed, dat is al een titel met een boodschap, maar eerst en vooral, um, vermits u het rijtje afgaat van de Belgische koningen, is er toch een vraag die wij ons moeten stellen, waarover Els uw collega Els Witte, een boek heeft geschreven, namelijk hoe komt dat... België eigenlijk een monarchie geworden is en niet een republiek in 1830. Nu de revolutionaire van 1830, dat waren over het algemeen republikeinen met een Franse inslag, maar de ja de behoudsgezinde, ik noem dan in grote categorie de adel en voor een deel de klerus, die hebben gezorgd dat eens dat er van een, een bestuurlijke scheiding sprake was, dat men zou ja, de revolutionairen van het eerste uur, de mensen die, die de republiek voorstonden, dat men die zou uitsluiten. En daarvoor heeft men een, een reglement gemaakt voor, voor de verkiezing van het Nationaal Congres. Dat is het eerste parlement, de grondwetgevende vergadering. Werd er een hoge seins gevraagd en een capaciteit. Er werd dus verondersteld dat men een soort van, van bewijs kon leveren dat men geletterd was. Op die manier zijn in het Nationaal Congres waar de grondwet werd opgemaakt, in feite nauwelijks nog republikeinen overgebleven en heeft dus het Nationaal Congres geopteerd voor een parlementaire monarchie. Dat gebeurde voor een deel ook onder druk van, van de Britten. De Britten waren er niet tegen dat wij onafhankelijk werden, zij hadden het voordeel bij dat er geen koninkrijk, groot koninkrijk de Nederlanden bestond, maar liever een klein België en een klein Nederland. Onder die druk hebben in feite ook de, de Belgische bewindslieden van toen gezegd: wij kunnen niet anders dan voor een monarchie opteren, maar dan wel een parlementaire monarchie, waarbij uiteindelijk de koning een rol speelt als hoofd van de uitvoerende macht maar het parlement altijd het laatste woord heeft ja, het is u duidt daar misschien een beetje de, een erfzonde aan van het Belgisch systeem waar u in uw boek toch wel um, verschillende keren op wijst over de moeilijke verhouding tussen de vorsten van België en hun, de plaats die hun toekomt volgens de grondwet en hun plaats als hoofd van de uitvoerende macht in een parlementaire democratie. Het begint heel slecht met Leopold I die verschillende keren die grondwet zelfs absurd noemt en eigenlijk zichzelf toch eerder als een vorst van het ancien regime zag. Ja, inderdaad, Leopold I. Die is opgevoed in het ancien regime. Zijn vader, de hertog, die, die maakte de wetten. Die had geen ministers nodig. En dus in sachsen coburg was er een, een lange traditie van alleen, alleen heerschappij. Leopold, merkwaardig genoeg, is een, een getrouwd geweest met de Britse kroonprinses, maar heeft van dat hele liberale systeem, het Engelse parlementaire systeem, weinig opgestoken. Als hij in België de kans ziet om de dingen naar zijn hand te zetten, zowel de buitenlandse politiek, de defensiepolitiek en voor een deel de binnenlandse politiek, zal hij dat doen. En hij maakt dus in dat spanningsveld tussen de regering en de koning, maakt hij misbruik van zijn aanzien dat hij geniet. De Britten hadden ook in feite aangedrongen dat hij de troon zou aanvaarden om België internationaal aanvaardbaar te maken. Dus dat maakte hem voor de Belgen zelf een beetje incontournabel. Bovendien moet er rekening houden. In, in de Belgische kontrijen waren geen ervaren mensen die met de politiek konden omgaan. En dus gaat die koning in feite voor een deel vrij spel krijgen. Ten meer omdat in het parlement in die periode vooral ambtenaren uh, zitting nemen mm -hmm. die weinig of niks tegen de uitvoerende macht zullen ondernemen omdat de uitvoerende macht in feite hun meester zijn. Ja, het is een beetje een gevolg natuurlijk van dat hoogseins kiesrecht dat er een bepaald publiek ook zit in dat parlement dat bovendien zeer weinig ervaring heeft met die parlementaire democratie en eigenlijk niet goed weet hoe om te gaan met die, die koning in die eerste jaren en dat zal zelfs met Leopold II euh, nog altijd problematisch zijn. Dat blijft problematisch in die zin dat uh, Leopold I op het einde van zijn uh, koningschap maakt hij de stichting mee van een, eerste, van een eerste partij, een politieke partij, de Liberalen. Hij zal dat langzaam, lang, lang proberen te. Negeren. Hij doet alsof die liberalen niet bestaan. Leopold II zal ondervinden dat er naast de liberalen ook een katholieke partij komt en nadien een socialistische partij. En het zijn die mensen, die partijen, die uiteindelijk ook hun programma hebben. En daardoor zal het programma van de koning dat hij lang heeft kunnen opdringen aan de regering en aan het parlement, zal in de verdrukking komen. Leopold II wordt daardoor gefrustreerd. Hij zal zich verzetten tegen democratisering... Hij probeert het oude systeem dat hij van zijn vader heeft geërfd te handhaven, maar dat lukt hem niet. Uiteindelijk zal inderdaad de grondwet worden gewijzigd en zal er een begin van stemrecht worden toegekend. En, en krijgt hij ja, een soort van gevoel, wat doe ik hier nog? Op een bepaald moment zal hij zelfs in, in, ja, in, in een soort van depressie geraken en zal hij zijn ontslag aanbieden aan de voorsters van Kamer en Senaat die zijn dan in zijn voordeel wijs genoeg om dat eventjes te laten sudderen. En na veertien dagen zal de koning zeggen dat ik zal toch aanblijven. Veranderd even gedacht, ja. Maar Leopold II heeft zich ook uh, duidelijk ingelaten met de politiek. Als hij op een bepaald moment uh, um, gaat aandringen bij het Vaticaan om... Uh, ...daans uh, te boycotten, hopelijk steun te verlenen aan woeste. Dat is eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld van de inmenging in de, in de politiek... ...zoals weinig andere Belgische vorsten gedaan hebben. Uiteraard, meneer Paul II heeft geprobeerd dat spel dat zijn vader speelde... ...met de verschillende groepen verder te zetten. Hij zal normalerweise de katholieken als, als steunpilaar nodig hebben... Maar hij zal anderzijds ook liberalen steunen als dat hem beter in, in zijn kraan past. En hij speelt die beiden tegen elkaar uit. Hij probeert een soort van neutraliteit te behouden, maar hij manipuleert als hij enigszins kan. Anderzijds zal hij ondervinden, bijvoorbeeld in de schoolkwestie, dat hij uiterst voorzichtig moet zijn. Want als je ook maar de indruk zou wekken dat hij ofwel de liberale standpunten ofwel de katholieke standpunten steunt, zou hij zelf onderwerp van discussie kunnen worden. En er zal dus de twee wetten die gemaakt worden, enerzijds de liberale wet van 1879 en de katholieke wet die in 1884 als tegengif voor de liberale wet wordt goedgekeurd, en zal die beide uiteindelijk bekrachtigen zoals de grondwet hem voorschrijft, en hij zal dan verwijzen naar zijn rol als staatshoofd dat hij niet anders kan dan wanneer het parlement in, in, bij de meerderheid een wet heeft goedgekeurd, dat hij niet anders kan dan rekening houden met de uitslag van die verkiezing. Die evolutie van Leopold II is eigenlijk een voortschrijdend inzicht en ook een bewijs natuurlijk dat België evolueert van een heel jonge democratie met... Onervaren politici naar een systeem met politieke partijen. die minder gemakkelijk kunnen gemanipuleerd worden. Door, door, de, door de vorst, zoals Leopold I dat gemakkelijker deed. Ja, dat is inderdaad zo. Er komt een, we zouden kunnen zeggen, een aanzet tot democratisering. Veel stelt dat nog niet voor, want uiteindelijk, de, de grondwetsherziening van 1893. eindigt in algemeen meervoudig mannenkiesrecht. Dat wil zeggen dat alle mannen vanaf een bepaalde leeftijd één stem hebben, maar dat degene die eigenaar zijn en die, of die een diploma hebben, dat die een tweede en een derde stem krijgen, waardoor het oude, de oude kiesgerechtigde horde toch nog voor een groot deel blijft bepalen wat er in het parlement gebeurt. Maar het is een eerste stap in de richting van een volledige democratisering. Maar daarvoor moeten we wachten tot in 1948, toch nog een hele tijd. Ja, maar eerst is er nog... Albert, Albert I. En met Albert zien we toch een van de grote uh, pijnpunten in die verhouding tussen de vorsten en de grondwet, waar de vorsten het heel moeilijk hebben om zich niet te zien als het hoofd van het leger. En als dusdanig het zeer moeilijk hebben met uh, de daaraan gekoppelde politieke verantwoordelijkheid van de ministers. Uh, dat, is, dat, lijkt toch een, dat zal zich natuurlijk nog veel sterker herhalen onder Leopold III. Maar Albert I, le roi soldat, die dus een heroïsche rol speelt in de Eerste Wereldoorlog en die daardoor een onaantastbaar imago heeft, maar die heeft in feite hetzelfde probleem als later Leopold III zal hebben. Ja, inderdaad. Hij gaat ervan uit dat in tijden van crisis die bepaling in de grondwet dat de koning onderworpen is aan ministeriële verantwoordelijkheid, dat die bepaling dan toch niet geldt. Er is in de loop van de 19e eeuw een lange tijd een discussie geweest tussen de regeringsverantwoordelijke en, het, en de monarchie, maar uiteindelijk trekt Albert I. daaruit de conclusie dat hij in feite, zoals Leopold I. zelf persoonlijk het opperbevel moet voeren en dat is voor bijvoorbeeld de oorlogssituatie, dat dan de ministeriële verantwoordelijkheid onder tafel kan geveegd worden. Een, een flagrante ontkenning van de grondwet, want het grote principe van de parlementaire monarchie is precies de ministeriële verantwoordelijkheid. En die wordt door, ook door Albert, zoals door Leopold I, met de voeten getreden tot en met. En bovendien, dan komen we natuurlijk in de woelige jaren dertig. Uh, Albert zal van zijn fatale rots storten in, in 34, maar... De jaren ervoor zijn er toch wel een paar merkwaardige evoluties bij Albert, waar hij met zijn kabinetchef Louis Vauton een document uitwerkt waarin hij in feite de inmenging van het parlement in de uitvoerende macht, de beperking van de macht van de, van de uitvoerende macht door het parlement, aanklaagt en als oorzaak, een beetje in een populistische traditie, als oorzaak gaat zien van de decadentie. Het is natuurlijk een in het oog van een man met uh, absolutistische neigingen dat het parlement de uitvoerende macht en dus ook onrechtstreeks de koning controleert. En hij gaat, en Louis Baudon zal hem daarbij helpen, hij gaat zijn pijlen afschieten op de partijen, op het parlement en in feite hen kwalijk nemen dat zij de regering voor een deel mogelijk maken met onzinnige controles, met de begrotingscontrole, en dat zij regeringen kunnen doen vallen. Hij gaat in traditie van Leopold I ervan uit dat de koning wel degelijk de ministers benoemt en ontslaat en dat dat met de hele politieke context zo weinig mogelijk moeten maken hebben. Dus zijn autoritaire opvattingen worden in een nota door Waddon op papier gezet en het zal ja, diezelfde Waddon zijn die ook de, de kabinetssecretaris wordt van Leopold III als Albert sterft in 1934. Waarbij men natuurlijk de vraag zou kunnen stellen, het is een beetje een wat-als-verhaal, waarop geen definitief antwoord mogelijk is natuurlijk, maar mocht er die fatale val van de rots niet geweest zijn, uh, en Albert zou het staatshoofd gebleven zijn van België uh, in de jaren 30, en dan kan men zich toch afvragen wat zijn positie zou geweest zijn bij de Duitse inval. Of hij niet dezelfde positie zou ingenomen hebben als Leopold III en een conflict zou gehad hebben met zijn parlement, met zijn regering, zoals Leopold III gehad heeft. Het enige wat men daar kan tegeninbrengen is dat waarschijnlijk um, Albert I. is veel bedachtzamer. Hij is een man die, die langer nadenkt over bepaalde beslissingen of ja. over bepaalde gegevens. Terwijl Leopold III de zijn zoon is, een driftkop. Het is een tafelspringer, iemand die, die onmiddellijk impulsief op alles reageert, die weinig of geen oog heeft voor nuanceringen, voor, voor de gevolgen op termijn. Hij zal zo. Uh, vervuld zijn van zijn eigen groot gelijk dat ja. hij er zelfs niet aan denkt dat de feiten hem in het nadeel zouden kunnen brengen. En dat is het verschil tussen vader en zoon. Maar de politieke opvattingen zijn nagenoeg dezelfde. Leopold III zal herhaaldelijk, denken, ook in zijn brieven schrijven, zeggen ik, ik probeerde mij in te denken, wat zou mijn vader gedaan hebben? Maar of zijn vader inderdaad, zoals Leopold III met Hitler onderhandelingen zou ondergegaan zijn, dat weten we natuurlijk niet, omdat, uh, er is een groot verschil tussen het keizerlijke regime van, van de Eerste Wereldoorlog, het Duitse keizerlijke regime, en het naziregime van, van Hitler uiteraard. Maar voor Leopold III maakt het weinig uit. He. Die, die gaat uiteindelijk zo'n hekel hebben aan het parlement en aan parlementaire verantwoordelijkheid en politieke partijen, dat voor hem die stap naar Hitler om, om ja, te onderhandelen in feite geen, geen punt is. Ja, speelt daar echt alles of niet? U laat weinig... Heel van zijn reputatie U wijst erop dat hij naar Hitler gegaan is, eigenlijk met het verzoek om koning te worden in een soort, uh, zeker zijnde van de Duitse overwinning, in een soort nazi-Europa, wou hij koning worden. En het is eigenlijk omdat Hitler daar niet onmiddellijk op inging, dat het dossier tegen hem misschien <laughs> uiteindelijk minder zwaar is. Want als hij daar, als Hitler op zijn verzoek was ingegaan, ja, dan zou hij zich in feite schuldig gemaakt hebben aan hoogverraad. Aan de hoogverraad, dan zou de eerste collaborateur geweest zijn. Men kan daar heel veel dingen op een rij zetten. Nu, Leopold III laat zich niet onmiddellijk ontmoetigen door het gesprek in Schade, waar Hitler zijn verzoek afwijst hè, en, en duidelijk zegt krijgsgevangenen doen niet aan politiek. Hitler had al via zijn uh, officieren in Brussel gehoord dat Leopold III al bezig was om een regering te vormen persoonlijke, door hem benoemde ministers. Hè. In feite de oude droom van Leopold I. Maar Hitler steekt daar een stokje voor. En, en Leopold de Delft zal blijven hopen op een compromisvrede tussen Duitsland en, en Groot-Brittannië, waarna hij opnieuw zal proberen bij de Duitsers uh, op een goed blaad te komen en, en te zorgen dat hij in feite een rol kan spelen in het bezette België. Het is dan, als ik al ik, als ik u... Argumenten lees over uh, wat de koningskwestie zal worden, dan is het toch zeer merkwaardig uh, dat, België, dat er geen elan is geweest in België na de Tweede Wereldoorlog om de republiek uit, uit te roepen en het Koningshuis te bedanken voor bewezen diensten. Dat zal voor een deel te maken hebben met het standpunt van een paar grote partijen die niet onmiddellijk de moed hadden of de politieke moed hadden om te breken met de monarchie die ervan uitgingen dat uh, daardoor hun electorale positie in het nauwelijks België ja, moeilijker zou worden. En ze hebben dus niet de moed gehad om te zeggen kijk, wij sturen de koning de laan uit en wij maken een einde aan de monarchie. Zoals de Italianen wel gedaan hebben met hun ja. monarchie. In nasleep van de... Er is natuurlijk een verschil in die zin. In Italië was het flagrant dat de monarchie op één hand had gespeeld met Mussolini en al wat ermee verband houdt. Er waren rond Leopold III vooral geruchten nog geen echte bewijzen. Die bewijzen komen er pas in 1960 als de Duitse archieven opengaan en wij de brieven van Leopold III aan Hitler kunnen lezen, dan wordt duidelijk dat die man heel ver wil gaan en dat hij virtueel... Ja, ervan overtuigd was dat hij door Hitler zou aanvaard worden en dat hij een belangrijke rol zou spelen. Misschien niet met de titel als koning, maar toch een belangrijke verantwoordelijkheid in het bezette België zou spelen. Dus u en zegt dat als, die, als die bronnen er waren geweest in 1945, dat de kans groot was geweest uh, dat er geen draagvlak was voor een, voor een referendum bijvoorbeeld? Ik denk van niet. Uh, de enige partij die twijfelt aan, aan de monarchie, zelf is de communistische partij, maar die zit in een tweestrijd met de socialisten. En de socialisten die kiezen in feite de kant van de monarchie, niet die van Leopold, de Van Paul derde, maar de kant van de monarchie. En daardoor laten de communisten zich in feite in slaap wegen. Zij gaan niet zijn op dat ogenblik nog niet in staat om te weten dat zij de derde grootste partij van het land zullen worden na de oorlog. En dus laten zij zich een beetje in slaap wegen door de socialisten. En dan breken die merkwaardige vijf jaar aan van het regentschap van, van Karel, de broer van Leopold III, waarvan men zou kunnen zeggen dat dat de eerste keer is sinds de instelling van de monarchie in België dat er een bijna rimpeloze verhouding is, een perfecte verhouding, tussen uh, de vorst, de dienstdoende vorst en, en de regering, waarbij ja, Karel eigenlijk zeer verdienstelijk is. Hij redde de monarchie. En de monarchie was in een bijzonder kwalijk daglicht gekomen. Door de houding vooral van Leopold III, door zijn eigenzinnig autoritaire opvattingen en al wat ermee samenhangt. Zijn houding tijdens bezetting, het feit dat hij niet is tussen beiden gekomen voor de jodenvervolging, voor de verplichte werkstelling en dergelijke meer. Er worden heel veel dingen tegen hem aangevoerd. Karel beseft voor een deel dat hij als een monarchie wil behouden blijven, dat hij olie op de golven moet gieten en niet olie op het vuur, zoals zijn broer gedaan heeft. En hij zal gedurende de zes jaar... Hij is in feite even, even lang aan bewind als zijn broer. Zijn Leopold III is in 34, koning tot 40, zes jaar. Leopold, uh, Karel ja, ja. wordt regent in uh, 44 tot 50. En Karel redt de monarchie. En hij zal de eerste telk van het koningshuis zijn die... De grondwet en de geest van de grondwet echt respecteert. en vooral de ministeriële verantwoordelijkheid hoog in zijn vaandel voert. En hij schikt zich naar de grondwet. En daardoor krijgt hij niet langer politieke weerstand tegen de monarchie. en gaat in feite Karel ongewild de, de weg bereiden voor, voor Baudouin. Maar waarom is Karel eigenlijk niet langer dan echt ook koning geweest? Waarom heeft me van der Gent geen koning gemaakt? Nu, de, de, reden, de, enfin, de grondwettelijke reden is dat Leopold had een zoon, had zonen. En dus in de grondwet is de erfopvolging voorzien voor de oudste zoon toen in die tijd. Dus Karel wist ook dat uh, Boudewijn Stilaan in aanmerking kwam om de troon op te volgen als die 18 jaar werd. En dus heeft Karel ook niet, van in het begin, niet de ambitie gehad... Om zelf een belangrijke rol te spelen. Wat de Leopoldisten er ook over verteld hebben. Leopoldisten hebben Karel in een bijzonder kwalijk daglicht gesteld: dat er persoonlijk ambitie zat om zijn broer van de troon te stoten en dergelijke meer. Karel heeft in september 1944, wanneer het einde van de oorlog al in zicht komt. Je zegt, kijk, ik wil voor die paar maanden voor de Duitse nederlaag, wil ik wel uh, de, de, de functie van regent vervullen. Maar hij had absoluut, absoluut geen ambitie om lange tijd dat te doen. Laat staan om de monarchie in feite in een illegale weg te duwen. Ja, het, is, het zou illegaal geweest zijn, maar nu komen we na de koningskwestie, na het aftreden van Leopold III, komen we in een zeer bizarre situatie uh, wat u de een diarchie noemt, waar de koninklijke prins, een term die is uitgevonden voor Baudouin, eigenlijk samen koning is met zijn vader. Enfin, de, de koning in titel is natuurlijk de jonge Baudouin, maar die vader, die vermalen deide Leopold III en zijn ega, Lilian Baals, die blijven een hele grote rol spelen gedurende toch een wel lange periode. Duurde tien jaar, in Dat feite. Dat is heel lang tot aan, het, tot aan het huwelijk van Baudewijn met Fabiola. Blijven die uh, ja, zijn vader. Je moet zien, de jonge Baudewijn heeft altijd enorm opgekeken naar zijn vader. Hij heeft alles wat hij te weten was gekomen over België van zijn vader gehoord. Hij heeft dus een zeer uh, pejoratief beeld van de Belgische politiek beschouwt zoals zijn vader alle ministers die ook maar van ver of van nabij de val van zijn vader of de, de troonsafstand van zijn vader hebben uitgelokt, Daar heeft hij een hekel aan en hij laat zich manipuleren door zijn vader. Zeker de eerste vijf, zes jaar is Leopold in feite degene die bepaalt wie je Boudewijn een hand geeft en dergelijke meer. Het is een heel bizarre situatie waarbij die koning uiteindelijk in een, ja, tussen twee vuren komt te zitten. De jonge Boudewijn heeft te maken met zeer oprechte ministers die, die hem ja, een kans willen geven als jonge koning. En IJskes, en Van Akker en Harmel, noem maar op. Die, die, die jonge koning zegt, kijk, wij zullen u kans geven om uw rol te spelen. En daartegenover staat dan de, ja, de kwalijke reputatie die de vader krijgt door altijd slechte, gevaarlijke, autoritaire raad te geven aan zijn zoon. Tot in feite bouwt u hem zelf... Boudewijn was niet dom en die zal na een tijd inzien, kijk, ik word hier misbruikt door mijn vader, ik word politiek misbruikt door mijn vader, die zijn ideeën en zijn vraaggevoelens tegenover de politiek in het algemeen door mij wil laten uitwerken. Dat zal op het einde van de jaren 50, wanneer Boudewijn uh, huwt met Fabiola en, en Leopold naar Argenteuil verhuisd. moet verhuizen. Moet verhuizen door de regering verplicht om te verhuizen, zal in feite dat een van de elementen zijn van de breuk tussen laken en Argentuil. Ja, En zo wordt dan Boudewijn, De laatste vorst, vind ik na het lezen van uw boek, die toch nog een beetje blijk heeft gegeven van een Coburgse koppigheid. Natuurlijk rond de abortuskwestie. Want de abortuskwestie, met de zeer creatieve oplossing die de Belgische politici daarvoor bedacht hebben, is toch ook een beetje een kleine koningskwestie, omdat de koning eigenlijk weigert van een wet te ondertekenen. Dat is toch merkwaardig. Men heeft dat een mini-koningskwestie genoemd, omdat uiteindelijk daar een mindelijke schikking is getroffen. Maar in feite is het evenzeer een koningskwestie, want die koning weigert de grondwet te volgen. En dat abortuswet, die mijn meerderheid in het parlement is goedgekeurd, te bekrachtigen. En hij stelt zelfs zijn kroon op spel. Hij zegt, kijk, als je mij zou verplichten, dan doe ik troonsafstand. Daardoor wordt het een regimecrisis. De regering weet ook, als op dat ogenblik Albert, de broer van Boudewijn, koning zou zijn geworden, en zou... hem moeten opvolger hebben dat die Albert dezelfde houding zou hebben aangenomen en dat daardoor in feite dit hele systeem van de parlementaire monarchie enorme barsten zou vertonen. Dus de regering heeft niet de moed gehad van de koning echt um, ja, te verplichten van het wel te doen en men heeft wel, door de, door de regeling die men heeft uitgewerkt en door de koning gedurende 36 uur buitenspel te zetten, en de regering de verantwoordelijkheid te laten nemen van de wet te bekrachtigen, heeft de koning wel een, een, een heel zwaar rechtwijzing gegeven. Een, een gele kaart. Men heeft een rode kaart. geen rode. Geen rode. Men heeft een, een gele kaart gegeven en de rode, zak, de rode kaart op zak gehouden. Maar het is natuurlijk voor, voor de mensen die na Boudewijn komen, zijn dat dingen die bijblijven, want zowel Albert als Filip, die hebben dat van heel nabij meegemaakt en die hebben ook de les waarschijnlijk wel onthouden dat uiteindelijk in een parlementaire par par par par par monarchie het parlement altijd het laatste woord heeft. En Martens, de regering Martens, heeft het uitdrukkelijk door die regeling in feite nog eens bekrachtigd. Ja, het was net wat ik wou aanduiden dat die mini-koningskwestie toch een breekpunt geweest is, want dat er een groot verschil is en dan komen we dicht bij de titel van uw boek natuurlijk, Van macht naar invloed, waar de monarchie uh, toch duidelijk, misschien voor het eerst met Albert en uitdrukkelijk met Filip, uh, met, uh, uitdrukkelijk zo'n rol speelt, met respect voor de grondwet. Uh, er zijn op een paar merkwaardige momenten die u ook vertelt, van de jonge prins Filip nog, die een paar politieke uitspraken doet maar dat is allemaal snel gecorrigeerd, heb ik de indruk. Dus je krijgt daar koningen die misschien voor het eerst passen in het model dat uitgetekend was in 1830. Het heeft wel een 150 jaar geduurd ongeveer voor het werkt, maar het werkt nu wel. Ja, men zou, zou kunnen zeggen dat men uiteindelijk met Albert en misschien nog meer met Filip Echt dichter bij de grondwet komt dan alle koningen voordien ooit bij de grondwet gestaan hebben. Dus Filip is ja, een stuk verstandiger dan zijn vader. Vader heeft nog geprobeerd van sommige dingen toch door te drukken. Of een politieke rol te spelen bij de vorming van de regeringen. Filip heeft zich onder andere beter omringd. Of is beter omringd geworden. Onder andere door Frans van Dalen. En die heeft hem uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de koning. Maar geloofwaardig is als staatshoofd als die de politieke neutraliteit op alle mogelijke manieren in stand houdt en zich dus niet met de regeringspolitiek, laat staan met de verkiezingsuitslagen, moet inlaten. Dat is duidelijk de, de lijn waarvoor het koningshuis gekozen heeft, waarbij men onze volgende koningin al duidelijk profileert, en waarbij de periode dat een vorst gecontesteerd kon worden omwille van politieke daden of uitspraken dat hij toch wel definitief achter ons ligt we zouden kunnen zeggen uh, ik heb geen glazen bol om de toekomst te voorspellen maar zoals nu door Filip uh, de toon is gezet uh, heeft een aantal heel merkwaardige dingen gezegd wanneer zijn dochter 18 jaar werd en dus officieel voor de troon in aanmerking kwam, heeft hij een aantal krachtige zinnen gezegd over de rol van de koning als koning der Belgen, waarbij hij pleit voor een inclusieve maatschappij en waarbij hij in feite over elke politieke betekenis van de koning verder zwijgt. Zijn invloed die hij aanwendt, is in feite om de Belgische staat zo goed mogelijk te dienen en om alle burgers in feite uh, een kans te geven binnen het koninkrijk. Goed, professor. U illustreert perfect met uw laatste uitleg de titel van uw toch wel zeer interessant boek, België en zijn koningen van macht naar invloed, die ook te koop is op de webshop van Doorbraak. Uh, ik wens u van harte te bedanken voor dit gesprek en ik wens u ook nog vele boeken toe die wij met heel veel plezier zullen lezen. Bedankt professor. Dank u wel, dat is met veel genoegen ja, dat ik u te horen stond.